Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over de handelstarieven. Het gaat om importheffingen van 15% die de VS rekent over Europese producten. Dat hebben de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, bekendgemaakt na een ontmoeting achter gesloten deuren op een van Trump's golfresorts in Schotland. Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten hebben vanmiddag 25 ton aan voedsel- en basisbehoeften gedropt boven Gaza, meldt het Jordaanse leger. Jordanië zegt op die manier het Palestijnse volk te blijven steunen, samen met andere landen en humanitaire organisaties. Het ministerie van Volksgezondheid, dat valt onder Hamas, zegt dat bij de droppings minstens 10 mensen gewond zijn geraakt. Volgens een Gazaanse journalist zijn de meeste pakketten in gevechtszones terechtgekomen. Op beelden zijn ook vrachtwagens met noodhulp te zien die Gaza hebben bereikt. Enkele honderden mensen hebben vanmiddag op het museumplein in Amsterdam afscheid genomen van Michiel Reijenga. Hij organiseerde in coronatijd demonstraties tegen de kabinetsmaatregelen, ook wel bekend als het koffiedrinken. Bij de bijeenkomst werden bloemen gelegd bij een foto van Rijenga, die afgelopen woensdag overleed op 56-jarige leeftijd. Er waren toespraken en mensen zwaaiden met omgekeerde Nederlandse vlaggen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door de Belgische wielrenner Wout van Aert. De renner van Visma Bike was de beste in Parijs na drie beklimmingen van de Montmartre. Tijdens de laatste beklimming reed van Aert de Sloveen Tadej Pogacar voorbij. En daarna ging hij solo naar de finish. De Italiaan Ballerini werd tweede. Mohoric kwam als derde over de streep. En de winnaar van het eindklassement Pogacar werd vierde. Het is de vierde keer in zijn carrière dat Pogacar de Tour de France wint.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 Jazzy funky, pounce, bounce, dance as me, dip into a melodic sea. Rhythm keeps flowing, it drips the MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I show improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth, my Floating like a butterfly, new set of float. Sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits you. Dip, drip, drip Fantasia. What's that? Diddy, diddy, yeah. Did it bop it, busty? Feel the beat drop, jazz and hip hop, trippin' in the dome it's your zone and bop a fly illusion keeps you coasting on the rhythm the cruising up and down round and round found but found but nevertheless you got to get down fantasy freak through the beat so unique you move your feet and sweat from the heat back to the fact i'm the mac and i know that the way i kick the rhyme somewhere before we go On all steady flowing growing showing sights and sound caught in the groove invitation i found many trips to tour upon the rhymes they soared to an infinite height to the rhyme of the hardcore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 Yeah, yeah, yeah. yeah.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 More, give me more of that funky horn dat swingdels en treinen... Uh, meneer ja, Van Klink. dit is uh, lekker om te horen. Ja, oh. zeker. Ja.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 Yes, believe it. Als iemand dat zingt, dat uh, klinkt toch een beetje psychiatrisch. Ja, een beetje hoogdravend, hè? Ja, ja. Dat ik bedoel, dat ik kan vliegen. Ja, ja, ja ik kan vliegen. Ja, ja, het kan vliegen. Dat heeft is toch uh... een beetje een gevaarlijke uitspraak eigenlijk. Ja, ja. Nou ja, meneer Kelly, die zou ook willen eigenlijk dat hij zou kunnen vliegen. Ja, vanaf binnenplaatsen. binnenplaats. Ja, Vang weer uit. Oh jee. Ja, maar zo Hoe kan je ontsnappen, ja. Ja, zo succesvol kun je zijn en dan zit je daar uh, je dolle te tellen. Uh. ja.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 een maand met pensioen. Dus, uh, ja, dan, dus, daar ben ik me nu op aan het voorbereiden. Hè? Ja. En dan, uh, dan hoop ik dat toch anders te doen. Ja. Ja, <laughs> Lust, We gaan naar een hele grote groep mensen...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 het versliep maar bijna. Joan Armatrading, Laurie Anderson en tot slot Tom Jones in Perfect Day. <middels>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 to read.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 helder is waarom ja. dan zo'n moeilijk proces ervoor voeren en ja, ja. dus de woorden van Marco die troffen is dat mij onzekerheid wel onzekerheid van zo'n ambtenaar nou of geldingsdrang zonder, zonder mij kun je niet verder of zo ja, ja, dus even ja. over het thema dakloosheid dat zijn net domino steentjes heb je geen uitkering dan heb je geen zorgverzekering dan ja. heb, alles gaat mis hè? dan kun je geen kant op ja. en, uh,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 Mm-hmm. <laughs>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 Ja, Joh, ja, hij zingt een beetje wat. Niet te verstaan, maar goed. Euh, <laughs> en in het Engels natuurlijk. Ja, en, een heel uh, lang intro, hè, waarin hij helemaal ja, nog niet naar ja. gingen toekomt. Ja, ja, dus, ja, precies. Uh, en, dan, en dan wandelt hij een beetje er uh, tussendoor. En, uh, met een outfitje die je aan de Blues Brothers doet denken. Een zonnebril en ja. een hoedje uh, op. Dat was echt zijn stijl in zijn laatste jaren. Ja. En toch is dit een feestje waar ik, uh, als de tijd kon terugdraaien, had ik daar best bij willen zijn. Zeker, zeker. Er wel een paar ja. uh, heren ja, ja, ja, ja, ja, op het podium ja, ja. die je graag ziet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 En uh, uh, uh.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 Feel the same way too. Want to spend my life with you forever, forever. Want to spend. My